Uur. Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie heeft 2,5 jaar celstraf geëist... tegen de groep verdachten in de zaak van het zelfdodingsmiddel X. Dat poeder bestaat uit allerlei giftige stoffen uit de chemische industrie. De verdachten hebben geholpen bij het verkopen van het middel via internet... en zijn daarmee schuldig aan hulp bij zelfdoding. Je hoort een persofficier van het OM... Bij de verdachten is zeker sprake van een soort idealisme... maar het OM ziet toch een doorgeslagen idealisme... Uh, wat we zien is dat uh, er zij doelbewust uh, in strijd handelen met de wet. Dat zij doelbewust de uh, euthanasieregeling zoals we die kennen omzeilen. Daarbij uh, middel verstrekken aan iedereen die daar maar voor wil betalen. Zonder enige beoordeling. Een middel waarvan zij zelf claimen dat dat uh, altijd tot een zachte en rustige dood uh, leidt. Terwijl het in de praktijk niet zo is. Het OM vindt dat het groepje de drempel voor zelfdoding fors heeft verlaagd. In New York is de allereerste strafzaak begonnen tegen Donald Trump. De oud-president staat terecht voor het betalen van zwijgeld aan een pornoactrice. Daarmee zou hij een seksschandaal hebben willen voorkomen. Het lijkt er niet op dat hij door de zaak aanhangers verliest... vertelt correspondent Marieke de Vries. Vooralsnog verliest hij nog geen aanhangers, want die volgen zijn standpunt. En dat is dat dit allemaal onderdeel is van een politieke heksenjacht. Als Trump schuldig wordt bevonden, kan hij maximaal vier jaar de cel ingaan. In Diergaarde-Blijdorp zijn vijf geredde schildpadden overleden. De dieren spoelden afgelopen maanden aan en werden daarna opgevangen in een speciaal bassin in de dierentuin. Maar door een technische fout werd het water veel te warm. Toen een van de medewerkers erachter kwam, waren de schildpadden al niet meer te redden. De politie gaat binnenkort drones testen die zelfstandig kunnen vliegen. Dat doen ze rondom de voormalige vliegbasis in Twente. Het gaat om een proef waarbij een drone voor het eerst buiten het zicht van de piloot mag vliegen. De politie wil kijken of ze met drones sneller een beeld kunnen krijgen van incidenten. Het ding kan dan beelden doorzetten waarmee de politie op afstand kan inschatten hoeveel hulp er nodig is. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog zware buien, ook met onweer. Zometeen wordt het dan even wat droger, maar vanavond komen die buien weer terug. Morgen ook weer veel regen en dan een graad of elf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 where flashbacks followed me down to my life before my life was touched by death and my years were many when I was rode lampje ontbreekt hoor, dus maar goed, uh, dit is Alternative Femme van 11 april In die kop is er ook meteen af. Ik had een uh, uitgebreid uh, gesprek in een andere appgroep van een ander uh, programma, maar ik, uh, ik zei van op een gegeven moment 2015 is een beetje een magisch jaar. Het album Prospero werd toen uh, door Alaska uitgebracht en ik zat dat album de laatste weken een paar keer af te luisteren en ik kan eigenlijk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 Wanna grow Dat die tijd er niet meer is.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 too heavy to say there's an army beside you promise you won't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 tell me that I'm, yeah, such, I'm such a phony. I "Girl, just let me be, happy, Let me be free."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 Fuck En flexen, meisje. Ik ben een tochteloze Matina van de Pest. Glij naar binnen, het boterde. Na een luxe diner met gevogelden. Wil nog eventjes iets uitvogelen Hoe precies ben je dan bezig met Weet die shit echt niet, geen vat hoor? Dus vertel wat je weet. met goede grip, winterbanden rambas, zelda, ha, en ja, er is een summerbody ja, alle in de bene, bene.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 Ja. En zo uh, is, uh, is oma Ankel als, uh, als naam ontstaan. En toen uh, ja, ja. zijn we samen, uh, samen gaan optreden. En uh, die jongens zijn geen uh, alternatieve naamwaardig. Nee. <laughs> ben ik de enige met een halte uh, ego? Ja, jij bent de enige, ja. Want die andere twee eten echt zo, uh, Rens en Jij hier. Dus uh, laat ik weer even naar het uh, andere tweetal gaan. Uh, Rens, uh, want uh, jullie uh, zijn uh, behoorlijk uh, weer actief de laatste tijd.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 Ja, dat wordt lekker aan en diezelfde energiebeuren dan weer natuurlijk eruit te gooien live. Het ja. begint natuurlijk hier inderdaad, dus kom we wel, spring we altijd mee, uh, een, een six-packje bier. Uh, dat doet wonderen, een sixpack uh, doet dat wonderen? Nou, geen wonderen, maar... Uh, een smeermiddel. Een smeermiddel, dat heb je echt wel gezegd. <laughs>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 Niet die dank afgenomen. Wat, wat, wat, wat, wat, wat markeert eraan? er aan? Ik, uh, ik baat op dit moment in de synthesizers. Dus <laughs> en eigenlijk uh, alles, alles wat, uh, wat grooft en beweegt, eigenlijk onder de muziek. En ja? uh, bij RO, dat ben ik, Dat staat mijn naam onder. En dat... Moet het ook groeven? Ja, zeker, anders heb je er niks aan, toch? Nee. Ik heb wel eens, ik heb, ik heb, soms ben je bijvoorbeeld.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 Uh, in mijn uh, droom zitten ook wat alcoholica in. Ik, ik dacht, toen je ja, ijs zei, dacht ik, nee, we doen een kraan. Mm. Maar, eh. Uh, <laughs> nou ja, het is in, in het nummer Aardbeen van Hier. Denk ik dat we suggestief. De hoek is erg su suggestief. En het gaat over het prille begin van daten. En Aardbeen van Hier mm. past in die zin goed bij de lente. Mm. Uh, en, eh. Uh, voilà. Ja, ja, ja. Um...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 met een meisje en een gore fles Bacardi in haar hand misschien gaan wij eraf vanavond Ook alle homies zijn al lang daar de kansen van de bar laat alleen de vrouwen binnen de mannen tekenen bezwaar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 Ik kan het niet verklaren De wereld aan haar voeten, toch loopt ze liever naast me Laat me in extase Elke dag met haar Nee, ik ben niet in de mond op de te shit Zij heeft genoeg Zoek toch iemand anders Grap, is een hele kroeg Want wij gaan al jaren door het vuur Voor elkaar En wij zijn voor lang. Je best, Stuur me zo op ik snap het wel van ze Zorg dat iedereen naar de kijk, naar de kijk, en ik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 Vorige week ook niet aan toegekomen om die single te laten horen. daarom laat ik hem nu horen. En dat is Ziggy Splint. En het nummer dat heet Keva Skol. Ja, dat is een leuke fonetische benadering van, van iets wat je, wat je graag wil laten horen. Tot aan het nieuws van 8 uur mensen.